Elke dinsdagavond, 14 weken lang, vijf studenten beelden de kunst, Losgelaten op de radio, werd geluiderd materiaal, luistert u naar. Radio Log. Goedenavond en welkom bij een nieuw programma van Radio Lucht. Mijn naam is Iwan. Ik ga jullie meenemen op een reis vanavond. Maar als reis begint hier in Den Bosch, we gaan luisteren naar een geluidscompositie van Marleen. En zij heeft een portret gemaakt van de omgeving De Hintam. Hier in Den Bosch, woon je nou in de buurt van het Sportpark de Vliert of het IJzeren Kind? Luister dan goed, want zo klinkt jouw omgeving. is Radio Lucht, een heel experimenteel radioprogramma met vreemde klanken, rare geluiden en muziek waar je misschien nooit van hebt gehoord. En kun je nou zoiets kopen in een winkel? Bestaat daar gewoon een markt voor? Ik ben afgereisd naar Tilburg. Ik ga nu naar platenzaak Sounds. en Ik heb de eigenaar Maarten gevraagd om voor mij drie nummers uit te zoeken die heel goed past en aansluit bij ons programma. Ja, ik ben benieuwd wat hij gekozen heeft. En uh, hij gaat er zelf ook uh, iets over zeggen. Nou, hier is het ongeveer. Radio Lucht! Nou, dit is uh, Throw Gristle. Een plaat uit uh, 1980. En het, uh... Zeg maar dat je hem zo op gaat zetten. We gaan hem zo opzetten. <laughs> Wat we straks gaan horen is uh, Throbbing Gristle. Een plaat uit 1980. Het heette In the Shadow of the Sun. Het is een beetje een vaag verhaal. Een film van Derek Jarman uit 1972. 54 minuten lang. En zo lang duurt deze soundtrack ook, zeg maar. Het is gewoon één nummer. Ja, het is één nummer. Eén nummer uit 1980. Wat dat, dat verhaal ken ik dus niet. De, de, de film is dus uit 1972. En de original music is uit 1980 van de band. Dus en in 1981 is hij op het Berlijnse Filmfestival uh, gedraaid. <totstuk> We'll <laughs> be Robin Grissel ken ik gewoon uh, van naam en ik dacht ik had er niks van staan, eigenlijk uh, heel simpel, dus ik heb uh, twee meter elektronica staan, ik denk één uh, miljard de elektronica kan mooi bij elkaar en het is echt, uh, ja hier ga je bij zitten, dit moet je gewoon horen en uh, associëren, maar Ga je dit en knippen zo? Dit hoor je gewoon in de achtergrond. Oh, dit hoor je zo achtergrond. Ja, want Tomin is. Uh... Dit is de nieuwe Amon Tobin, de Foley Room, en dit is echt een elektronische knip-en-plak. Ja, hij knipt, hij maakt eigen geluiden, dat gooit, hij, dat gooit hij echt met goede dynamiek door de mixer heen. Nou, ik vind het ook net, net een, een, een, een wandeling door een prettig park of zo. ik weet het niet. Stefan den Turk heet hij. Ste Stefan den Turk. Komt uit uh, Tilburg. Stapelvader betekent gewoon heftruckchauffeur, hè? In het Duits. <lacht> als ik het niet mis heb. Ik heb hem van, hem, van hemzelf. Hij heeft hem zelf gebracht. En hij komt bij mij alleen in de winkel. en dan, uh, Als er weer een plaatje af is, dan uh, geeft hij dat. Dan legt geeft hij, geeft hij weer een paar. En dan stop ik in het vakje stapelvader. Een <laughs> hoesje staat, Nee, dit is, dit is het hoesje Het is gewoon een, een, een, een blanco uh, ja. standaard uh, opberghoesje Opberghoesje waar uh, niks op staat, in staat geen boekje of wat Ik heb er zelf staatplafader op uh, opgeschreven. Ook nog En een eigen nummertje gegeven, anders kan ik hem meer terugvinden <laughs> Zo erg is het Het is hardcore, hardcore bliep en knars gewoon. Hij zal echt goed nadenken over wat zijn volgende stap is, wat zijn volgende bliepje of knarsje is. Want hij wil er natuurlijk een soort, hij wil een klankpalet van maken. En hoe hij dat, ja, dat, dat is te gek, denk ik. De klank gek. En hij, hij, hij, hij hoort dat. Maar als je heel lang in de muziekzaak staat en je luistert al heel lang naar muziek, zoals heel veel mensen waarschijnlijk ook. En uh, de, dan bouw je er wel eens van, van weer zo'n nieuwe plaat. En je hebt het allemaal een paar keer gehoord. En dan is dit echt een verademing. Dan denk je, shit, man, dit gaat... Dit, dit is eigenlijk niks. Maar het gaat wel ergens over. En toch, hè, hij, doet, hij doet het niet voor niks. En, heb en zo heb je met, met, die, met, met, met deze drie platen gewoon. Ze doen het niet voor niks. Ze, ze denken daarover na. Ze, ze wegen alles af, denk ik. Toch? Ik ben elke keer verbaasd hoor, ook, oh, net zoals jij, als je dit hoort, denk je, jee, man, hoe, hoe kom je erop? Waarom doe je dit? Tja, hoe maak je nou zoiets? Wat fascineert nou iemand? Wat houdt hem bezig daarin? Nou, daarvoor ben ik afgereisd weer naar Eindhoven. Voor, het, uh, voor mijn volgende gast. Dat is Patrick Verhoeven. En als het goed is woont hij hier, dan eens even kijken of hij thuis is. And now Christiana with our fashion segment. Peace. Uh, Wat is dit? Ja, dit was het uh, beginstuk van uh, mijn uh, Berlijn tracks. Het is een uh, serie nummers die ik aan elkaar heb gemixt met, een, uh, ja, met het verhaal, mijn verhaal over uh, de geschiedenis van Berlijn. Zoals ik uh, uh, ja, niet zozeer, ervaar, maar een aantal eikpunten die ik belangrijk daarin vind. Dat gaat vanaf de Tweede Wereldoorlog tot uh, zeg maar de val van de muur. En ja, dat eerste stuk wat je gehoord hebt, dat was uh, ja, de Eerste Tweede Wereldoorlog. Met uh, de marsiërende uh, uh, soldaatjes van het derde Rijk, uh, aangevoerd door, uh, ja, door de propaganda van Goebbels en dergelijke alle waanzin van die. En wat heb jij met Duitsland? Ja, de geschiedenis toch ook vooral. De, ja, die dramatische geschiedenis die het land. Uh, Zeg maar al, ja. laatst al vijftig jaar met zich meesleept. Tweede Wereldoorlog, bla bla, ook de Eerste Wereldoorlog, uiteraard. De muur, eh, daarna de blijdschap, val van de muur en dergelijke. En ook het vooruitstrevend karakter van het land. constant zichzelf opnieuw uit. Eh, te zien te vinden, te moeten vinden, omdat, ja. Er weer een of andere dramatische omdraaien plaatsvindt. Patrick. Hoe maak je nou zoiets? Ja, ik ga altijd kijken naar raakvlakken in de muziek, zeg maar. Van uh, welk nummer past daar nou bij? bij? Bij dat verhaal, zeg maar, wat ik wil vertellen. Bij dit nummer was dat Tanz uh, de Mussolini van de DAF. Daar hoor je er niet echt mee in. De tekst zou er eigenlijk onder te staan om zo te worden Tanz de Adolf Hitler. En een nummer van... Dingen zit er ook bij, weet je. het? Rammstein. Nou vond ik wel lekkere, lompe, plompe Marsmuziek, dus uh, vandaar. En waarom muziek? De muziek, uh, dat is vrij direct. Alle de werkwijze voor mij totaal niet direct is, omdat ik er heel lang aan sleutel. Het idee is wel altijd heel spontaan en direct. Uh. Patrick, dan gaan we nu. Van Berlijn naar Brabant. Oh. <laughs> Zo, so, carnaval. Ja, ja, het heeft inderdaad ook wel iets kermis, carnavalsachtigs. Het is een stuk vrolijker, minder zwaar, gemoedelijker. Ja, klopt. Het is natuurlijk wel een stuk lichtere kost dan een uh, Berlijn verhaal. En dit vind je mooi aan Brabant? <laughs> nou, dit is gewoon mijn uh, interpretatie van... Uh, het ...leven is goed in het Brabantse land. Uh, een soort uh, dubbelreggen speed... <laughs> ...break-up versie. Totaal door de mangel gehaald en uh, ja, compleet met uh, kippen, kippen, honden, paarden, poederijgeluiden, Een soort lome beat, maar dan wel met genoeg uh, breaks en dergelijke om uh, ja, toch weer de mensen op het puntje van een stoel te laten zitten. Of uh, snel naar de radio, uh, stopknop uh, te laten rennen. Maak je alleen gebruik van muziek van andere muzikanten? In het maken van de muziek en het ontstaan ervan gebruik ik ook vaak naast het digitale geluiden die natuurlijk al in de computer zitten, gebruik ik ook veel analoge geluiden, tennis, records, bakstenen, wandtegels, ja, allerlei voorwerpen als percussie vanwege de analoge klank die sample ik en die kan ik al in mijn droomcomputer zetten en om het geluid ook een wat levendiger karakter te maken, om niet alleen de digitale geluiden te gebruiken. Maar ja, ik vind het ook altijd heel mooi om daarmee te spelen met, met die klanken. Zo, ja. Patrick, kun je hiervan bestaan? Uh, nee, nee, nee, nee. Dan zou ik toch nog iets gerichtere uh, misschien eens commerciële kant op moeten, denk ik. Zo, Patrick. Bedankt. Graag gedaan. Wil je nou meer weten over het werk van Patrick Verhoeven? Kijk dan even op onze site www.myspace.com Radio lucht. Hey, hey, hey. Oh, Vorige week hebben jullie kunnen horen hoe twee figuren een soort Frankensteinachtig beest hebben gemaakt. En dat beest is een snap in de nacht. Mama neuker. Nee, nee, nee. Je moeder. Je moeder die neukt lullen. Allemaal ze lullen in hel. En daar ben jij geboren. De schande van je moeder. Ik snap niet waarom ze jou heeft kunnen laten leven. Je bent de herboren. Je bent de zonde herboren. Zonde van de wereld. Ik begrijp het echt niet waarom je moeder je heeft laten leven. Ik haat je. Ik haat je. ik haat Je Je hebt me ezer gemolst weet, weet je eigenlijk wel wie ik is heb gemolesteerd, Maria! The most beautiful sound I have heard, Maria, Maria, Maria. Maria. All the beautiful sounds of the world in a sea. Maria And suddenly that name Will never be the same To me Oh Oh God Oh Oh God Oh uh. Yes! Yes! Oh! Oh! Oh! Oh, God. Een lekker wijf, maar nu moet ik echt weer gaan. Ik ben nog niet toe in een vaste relatie. Ik moet eerst mezelf zien te vinden. Ik bel je nog wel? Doei! Baby Tot de volgende keer Ondertussen op het postkantoor In het toilet Bankafschrift, Giro rekening Afschrift van de postbank er is een tekort ontstaan. Er was al een tekort van 61,45 euro. En nu is het tekort opgelopen naar 249,94 euro. En uh, dat komt dan door het donneurschap van het Rooi Kruis. Uh, opnames in Eindhoven. Dat is ook bijgeschreven. Randstad Uitzetbureau. 311,44 euro. Dat is ook wel een weekloon. De is afgeschreven 17,98 euro. En de camping in Oosterwijk is afgeschreven 148 euro. Dat is niet voor een kopje koffie. Overmakingen door de Rabobank T-Mobile voor euro gebeld. Weer in Oosterwijk, nabij de camping. 40 euro eraf en de verzekeringspremies van Interpolis 62,98 euro en 14,21 euro en er is een saldo tekort ontstaan dat was er dus al en de debietrente is 1,24 per maand procenten zijn dat ja. ja, dat zijn de korte Ondertussen Lucht Lucht Radio Radio lucht Radio lucht In een van mijn laatste werken Dat is een film Daar zie je een man in Die uh, heel erg vereenzaamd is Hij is alleen Hij is, hij is vervreemd dat vreet aan hem. Dus die uh, begint een beetje gek te worden. Dat het gekte, dat, dat vreetende, dat uh, wou ik ook in geluid proberen te vangen. Dus het werk waar ik zo ga laten horen. Dat heb ik met mijn eigen stem gemaakt. Dat heb ik ook vervormd en uh, een beetje veranderd. Maar dat was nog net niet helemaal af. En toen uh, hoorde ik uh, een documentaire op tv. Dat ging over Tsjernobyl dat had een heel nageestig sfeertje nou, daar heb ik dus delen van gebruikt dus bij mijn eigen stem en uh, dat ga je dus nu horen valerie pedavachenko overleed zes weken later aan de brandwonden van de straling die hij had opgelopen toen hij zijn vriend kodemtje opzocht Alexander Akimov overleed 15 dagen later als gevolg van stralingsvergiftiging. Zolang hij nog kon praten, zei hij, ik heb alles goed gedaan. которые в конечном итоге привели и к гибели людей, и к гибели станций, и к тем последствиям, которые сегодня. We zijn nog niet helemaal uitgereisd vanavond. Ik wil jullie graag nog iets van uh, het werk van Marcel laten horen. Het geluid wat je hierbij hoort komt onder andere van een van zijn reizen af. Dus ga lekker zitten, doe je ogen dicht en ga even mee op vakantie. Dat C'est bon, c'est Dan zijn we toch aan het eind gekomen van deze programma. Graag wil ik Patrick Verhoeven, Maarten Koehorst bedanken voor het gesprek en de interview. Marleen wil ik graag bedanken voor de soundscape, Hanneke voor de hoorspel, Marcel voor zijn wereldreis en ondertussen Carola voor de jingles en uiteraard jullie voor het luisteren. Heb je nou een uitzending gemist of wil je meer weten van Radio Lucht? Kijk dan even op onze website www myspace.com slash radiolucht En graag tot uh, volgende week voor een nieuw programma. Tot ziens.